moet bij het Terre De rechtbank in Breda heeft een man uit Kaatsheuvel veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op zijn vriendin. De straf is gelijk aan de ijs. De vrouw werd eind 2010 s'nachts dood gevonden in haar achtertuin. Het huis was volgens haar vriend overhoop gehaald door een inbreker, maar er was niet gestolen. Ook waren er geen sporen van braak en geen vluchtsporen van een dader. De vriend werd destijds al snel aangehouden... maar moest worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Later legde hij een bekentenis af aan een undercover-agent. Nederland zit vanaf deze week drie jaar in het bestuur van de WHO... de Wereldgezondheidsorganisatie. De VN-organisatie is vooral bekend van de adviezen die worden gegeven... bij grote uitbraken van besmettelijke ziektes, zoals ebola en zika. Minister Schippers denkt dat Nederland meer invloed heeft... nu het in het bestuur zit. Ze wil dat de organisatie slagvaardiger wordt bij noodsituaties. Schippers vroeg in een toespraak ook aandacht voor het probleem... dat steeds meer bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. In Italië zijn tien mensen gearresteerd op verdenking van matchfixing in de Serie B... de tweede divisie van de Italiaanse voetbalcompetitie. Uit onderzoek zou blijken dat de maffia in het seizoen 2013-2014 wedstrijden heeft beïnvloed. Ook een aantal spelers wordt verdacht, onder wie een verdediger van Genua... Hij zou van de maffia grote bedragen hebben gekregen voor het manipuleren van uitslagen. De Nederlandse volleybalsters hebben een zware groep gelood voor het Olympisch toernooi. In Rio de Janeiro moeten de Oranje Vrouwen het opnemen tegen wereldtoppers als de Verenigde Staten, China en Servië. Verder zitten Italië en Puerto Rico in de pool. De beste vier landen plaatsen zich voor de kwartfinales. Het weer nog op veel plekken nog steeds regen, is dus zo'n 13 graden. Vanavond wordt het langzaam droog, maar het blijft wel bewolkt. Ook morgen bewolkt, dan maximaal 15 graden. Wel is het morgen op de meeste plaatsen droog. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de files in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge, 6 kilometer... Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en het Prins Klausplein 4 na een ongeluk. Op de A15 Gorkum Rotterdam is iemand niet goed geworden bij Hendrikido Ambacht. De hulpdiensten staan erbij. Twee rijstroken zijn dicht. En dat verklaart de 8 kilometer file. Verder nog wat druk op de A20. De ring van Rotterdam bij Rotterdam Krooswijk richting Gouda rijdt het langzaam. Maar de vertragingstijd is eigenlijk te verwaarlozen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Zin in Met nu de Muziekboulevard. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos, que te quiero dar.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 Te heb llorar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 We'll Van ZFM Ritme van Zandvoort, ook op TV. Op TV. ZFM tekst TV op kanaal 45. 45. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou.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 Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. with the bang bang. Come on. to the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak girl free can anytime time you whine and catch it this elect to pull it up and put, put it for repeat girl up, up, me up, up, up. not touch a dollar now me pocket can nothing in this world ain't more than what you were. i worth don't worth I worth. need no more you want more than diamond more than gold as long as i can feel the beat, make the beat just baby take baby control baby. So